8 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. De politieke crisis op Curaçao is geëscaleerd. De gouverneur heeft de nieuwe interimregering benoemd... en het ontslag van premier Schot en zijn ministers bekendgemaakt. Maar die leggen zich er niet bij neer en spreken van een staatsgreep. Schot en zijn ministers hebben zich opgesloten... in het regeringsgebouw Fort Amsterdam in Willemstad. Ze zeggen dat ze daar blijven tot de verkiezingen van 19 oktober. Ze verdedigen volgens eigen zeggen de democratie... en roepen landen in de regio op om hen te steunen. Het kabinet van Schot is sinds 2 augustus demissionair. Enkele parlementariërs uit Schotters coalitie waren overgestapt, waardoor de regering niet meer kon steunen op een meerderheid. Bij het regeringsgebouw staan nog tientallen aanhangers van Schotten. Ook bij de partijgebouwen hebben zich betogers verzameld. In Spanje en Portugal hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de bezuinigingen en hervormingen in hun land. In de Spaanse hoofdstad Madrid riepen de demonstranten dat de regering Rajoy moet opstappen.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 dat de wil van het volk gerespecteerd zal worden als Suu Kyi in 2015 wordt gekozen. Maar Ten Zijn benadrukte wel dat het leger een belangrijke rol blijft spelen in Birma. Suu Kyi won in 1990 met haar partij de verkiezingen, maar de Groenta accepteerde de uitslag niet. Ze stond daarna met korte onderbrekingen in totaal 15 jaar onder huisarrest. Vorig jaar werd de Groenta formeel ontbonden en kwam er een burgerregering voor in de plaats. Dit voorjaar boekte Suu Kyi met haar partij een grote overwinning bij de verkiezingen en werd ze gekozen in het parlement. Op de historische markt van de Syrische stad Aleppo zijn honderden winkels in vlammen opgegaan. UNESCO, de cultuurorganisatie van de Verenigde Naties, zegt dat het een groot verlies en een tragedie is. De brand is volgens oppositiegroepen ontstaan door granaatvuur van het leger. Opstandelingen begonnen drie dagen geleden een offensief in Aleppo. Op verschillende plaatsen in de stad is fel gevochten. In de Libische stad Benghazi hebben honderden mensen hun wapens ingeleverd. De chef van het leger had vorige maand een oproep gedaan op een commercieel tv-station.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 Aan het begin van de avond zagen politiemensen van camera toezicht hoe een van de jongens in de buurt van de Koolsingel een vuurwapen in zijn hand had en dat wapen doorgaf. Daarna werd het volgens de politie al dollend op een van de jongens gericht. Ze zijn aangehouden en toen bleek dat het wapen nep was. Het hoofd van de beveiliging van de Tsjechische president is opgestapt. Hij diende zijn ontslag in nadat president Klaus bij een bezoek was beschoten met plastic kogeltjes.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 Tijdens de woordenwisseling die ontstond, zou iemand het vuur hebben geopend. In Venezuela zijn volgende week presidentverkiezingen. Bij campagnebijeenkomsten waren eerder schietpartijen en gevechten, maar daarbij vielen geen doden. De strijd tussen Chavez en zijn uitdager Capriles lijkt spannend te worden. In de peilingen gaan de twee nek aan nek. Iran is verontwaardigd over het Amerikaanse besluit om de Iraanse verzetsgroep Mujahedin-e Kalk te schrappen van de lijst van terreurorganisaties. De beslissing maakt het mogelijk dat de organisatie weer bij haar bank te goede kan... en zich vrij kan bewegen in de Verenigde Staten. Volgens Teheran is de Mujahideen verantwoordelijk voor de dood van duizenden Iraniërs. Het weer vrij zonnig en droog, vanmiddag vooral in de kustprovincies enkele wolkenvelden. Het wordt ongeveer 17 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind op de wadden vanmiddag krachtig. Morgen in het zuidoosten nog redelijk wat zon. Elders wordt de bewolking steeds dikker en valt er af en toe wat regen of motregen... Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Elektrisch rijden echt goedkoper? Alphabet geeft u inzicht in de werkelijke kosten. Dit was de E uit het alfabet van Alphabet Autolease. AlphabetAutolease.nl. Verrassend voorspelbaar. Meiden, zullen we shoppen in Londen? Goedkoper vlucht. Nog een hotelletje erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen.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 Vanavond in KRO Brandpunt. Hadden de rellen in haren voorkomen kunnen worden? Duitse ervaringsdeskundigen denken van wel. En een warm pleidooi voor plofkippen en megastallen. Dat en meer in Brandpunt. Vanavond om kwart over tien bij de KRO op Nederland 2. 239 euro. U zult wel denken, waarom begint dit spotje met 239 euro?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 hier bij het kapitol. Uh, Net iets over achter. Het is fantastisch weer hier. Het is prachtig. om te horen wat gerommel in de bladeren. En wat gescharrel in het groen. En ik hoor dit geluid. En dat is een heel bijzonder geluid. Uh, want uh, ja, je hebt hier... Het is het geluid van een voorjaars... Een echte voorjaarstrekker. Weggevlogen in het voorjaar. En nu, vier maanden later weer terug in de herfst. En het is Janine, goedemorgen Janine. Dat is toch bijzonder. Hè? In de herfst terug op het nest. Dat is prachtig. <laughs> <laughs> Hoe is het? Nou, uh, uh, die vraag heb ik verschrikkelijk veel gehad de afgelopen maanden. En dan zeg ik elke keer, na omstandigheden goed. Maar uh, ja, nu ik hier weer ben, toch ook wel weer beter eigenlijk. Ja, ja. steeds beter. Ja, ja. Nou, de omgeving, hè? Dat, dat doet de natuur met je. Ja, ja. ja. En, en je rug, je staat weer overeind, je loopt weer, je beweegt weer. Ik, uh, ja, we dansen en het dragen van hakken zit er voorlopig niet in. En het hele herstel gaat ook echt nog wel, ja, maanden, maanden duren. Maar ik kan in ieder geval weer een paar uur achter elkaar zitten. Dus uh, ik dacht, nou, dan kan ik in ieder geval weer gewoon lekker radio maken. En, en, en, en daar word ik ook beter van en dan voel ik me ook lekkerder. Dus uh, ja, ik ga het gewoon weer doen. Nou, heel goed. Ik heb een hele leuke natuurvraag voor je, wil je oh, even ja, horen? Ja, ja. ja. Weet jij wat de overeenkomst is tussen een regenworm, een zebravis en een zeekomkommer? Eh, uh, nee, nee, nee. <lacht> nou, ze kennen namelijk alle drie een extreme vorm van regeneratie. Ja. Kijk, een zebravis die kan bijvoorbeeld een hele vin laten teruggroeien. Ja. En een zeekomkommer, als die wordt aangevallen, dan spuugt die zijn eigen darmstelsel uit. En dan heeft die vijand iets om te eten en dan kan die zichzelf uit de voeten maken. Oh, dat is slim. Ja. En, en wat is de overeenkomst met Janine Abring? Het <laughs> nou, is een hele mooie overeenkomst. Dat heb ik helemaal zo bedacht. Helemaal zo leuk dat ja, ja. uh, Want bij mij is namelijk een rib verwijderd door de chirurg. En van die rib is deels weer een nieuwe uh, rugwervel gemaakt. Dus eigenlijk ben ik nu ook aan het regenereren. De zelf aangroeiende ja, Janine Abring. Nou, gaan we naar binnen? Kom, welkom in het kapitaal. Goedemorgen. Op deze eerste werkdag van Janine, sinds vier maanden. En op de laatste dag van september hebben we een bomvolle uitzending voor de boeg. Met bijen, bevers, uh, Beatles. Bevers? En, nee, nee, Beatles. Oh. Want uh, vrijdag aanstaande is het vijftig jaar geleden dat Love Me Do op single uitkwam. En daarom hoort u vandaag alleen. Beatles-nummers, maar dan in de klassieke versie. Pim Lemmers, de vroege vogels-huisimker... maakte de bijenkast hier achter het kapitol. Winterklaar. Ja, dat moet je dus blijkbaar ook met een bijenkast doen. We gaan bevers kijken langs de Maas. En onderzoekers Jeroen Reneerkens en Stefan Sand komen langs... om te vertellen over het goede broedjaar van de drie strandloper en ook de columnist van vandaag is uh, lijfelijk aanwezig. Is net al gearriveerd. Dus we hebben letterlijk een volle bak vandaag. Wij zijn Menno Bentveld en Janine Abring. En tot tien uur is dit Vroege Vogels. <tied> Ja, zo deden die Beatles dat. A Hard Day's Night uit het tweede Beatles Concerto Grosso... in de stijl van Antonio Vivaldi, uitgevoerd door het Peter Briner Chamber Orchestra. Het begon met een toevallige ontmoeting tijdens het k maar sindsdien is de Limburgse Willy de Koning compleet verslaafd aan bevers... Als het maar even kan, trekt ze erop uit met notitieboek, film en fotocamera. Behalve in haar films maakt ze ons deelgenoot van haar belevenissen... in het boek Avonden aan de Waterkant... dat niet toevallig nu, in het jaar van de bever, is uitgekomen. Jeanette Paramor gaat samen met Willy bever zoeken... in het watergebied De Grote Heggen, net buiten Torn, Woonplaats van een zeskoppige beverfamilie. Wacht even, je bent sneller dan ik. Kijk, uh, dit zijn duidelijk beventanden. Oh ja? Alleen die sporen zijn niet heel vers. Dit is de breedte van de beef. En het leuke is, als ik nu uh, sporen vind met smallere afdrukjes, dan weet ik dat er jongen zijn. Aha. Ja, en die zijn vanaf deze boom gekomen. Kijk, die heeft hij hier omgeknaagd. De hele boom. Maar je, maar je ziet, dat is al, denk ik al meer dan een jaar geleden gebeurd, en je ziet dat dat weer uitbot. Het groeit gewoon weer aan. En dat is weer voedsel voor andere uh, grazers. Even kijken, wat is dit? Ja. ja, een hele grote rietstengel. Die heeft hij ook afgeknaagd. Hij eet niet alleen hout, dus? Of, of nee, past. hij eet ook planten en, uh, en wortels van planten. Mm -hmm. En uh, momenteel eet hij ook lekker uh, veel mais, daar houdt hij ook al van. En suikerbieten. Oh, die, zit nu, die ligt er denk ik ook al even, maar hier kan je ook heel duidelijk die afdrukken van zijn tanden zien. Oh. En je ziet ook aan dat het feit dat het zo schuin af is geknaagd dat het door een bever is gedaan. Wat is die heerlijk rustig, hè? Heerlijk. Die eendjes, de vuut en de ijsvogel heb ik net gehoord. Ja, dat ant... is een combinatie. Als ik zit te beveren, zie ik ook bijna altijd wel een ijsvogel. En Kijk. vertel eens, wat houdt ja? De vuut zit naar ons te kijken, zie je dat? Als ik zit te beveren, ja, en dat doe je nog alles, hè? Dat doe ik nog alles. Ja, de afgelopen jaren heb ik heel veel zitten beveren. Want vertel eens, wat houdt dat beveren van jou in? Dat houdt in dat ik uh, probeer bevers te spotten en het op de film vast te leggen. Nou, dat vereist nogal wat geduld en, en rust. En je moet ook de bever leren kennen, zijn gedrag leren kennen. Om te weten wat gaat hij zo ongeveer gaat doen. Ik weet het nooit precies. En uh, de gebieden moet je een beetje leren kennen. Waar zit hij? Waar loopt hij langs? Daar heb je druk mee, denk ik. Ja, nou, een paar avonden in de week in, de, in het zomerseizoen. Maar, wel maar ja, als je dat van vijf jaar achter elkaar uh, bij elkaar optelt. dan kom je toch denk ik wel aan uh, 300 avonden of zo. Ik weet het niet. Mm -hmm. Ik fotografeer ook. En ik, en ik ben erover gaan schrijven, want ik dacht, ja, dat kan er dan ook nog wel bij. Ja, ik heb het boek bij, maar het is net uit, hè? Avonden aan de Waterkant, dagboek van een beverliefhebber. Ja, klopt. Ik zou zeggen, een beververslaafde. Ja, bijna huh? wel, ja. Moet je je thuis gaan voorstellen, zo langzamerhand? Nee, van ze Hanne kennen me ben... nog, nee, ze kennen me nog. <laughs> nou, ik, uh, ik wil er graag eentje zien. Uh... Ik ook. We gaan bij de Burg zitten wachten, denk ik. Ja. En heel misschien horen we iets, want de, deze familie hier die, uh, is nogal spraakzaam. Want ze communiceren ook met elkaar, hè. ze murmelen wat. En vooral in het voorjaar, als er jongen zijn, dan hoor je ze echt piepen. Ja. Maar dat doen ze nu niet meer. Ze zijn nu al iets te groot om op die manier te piepen. Maar misschien praten ze wel met elkaar. Mm -hmm. Kijk, hier heb je ook wat sporen. Oh, oh. wacht even hoor. Ja. Dit, ja, nee, ik waar ik hier. nu sta. Daar, ja. Oh, en hoe zie je dat dan? Dat dit Omdat, een... Kijk, dat zie je, als je hier gaat staan, dan zie je het water glinsteren. Ja. Daar, komt, hey, daar komt echt geen konijnenhuis. Oh. Dat is echt van de bever. Dat is echt een holletje om... Ja, uh... daar, daar, dat is een plekje onder het riet verscholen. Ja. Daar gaat hij naar boven en dan gaat hij aan de boompjes knagen. Oh, okay. En hij kan zich daar ook prachtig verschuilen onder dat riet. Niemand die hem ziet. Ja. We zijn nu vlak bij de burcht. Er lopen hier heel veel mensen met honden. Okay. Ik denk dat de meeste mensen gewoon voorbij lopen. Ik denk misschien ruiken de honden het niet. Ik weet het niet. Ja. Kijk, die takkenhoop. Die takkenhoop. Oh. Dat is de burcht. Maar yes, hieronder. Ja. Onder al die braamstruiken. Dat is ook allemaal nog van de burcht. Maar dat is, dat is nu helemaal overhoekerd dus dat ja. zie je niet. Maar daar zit hij ook onder. En als het water hier hoog wordt, dan gaat hij hier gewoon de hoogte in. Ja, het ziet er wat rommelig uit. Het ziet er heel rommelig uit. Het lijkt wel of ze zelfs een, een, een doosje of een zo, een steen dicht erin. Soms dan doen ze de gekste dingen erin, hoor. Ik heb wel eens uh, eentje gezien met een paas speelgoedtrompetje erin. Je weet het niet. Nee, misschien, een muzikale bevers. <laughs> Ja, maar je had het over geluid. Hè? Ze maken murmelgeluidjes. Ja, ja. Je hoort het hier al van een paar meter afstand soms hoor. Als het ja, ja, okay. verder stil is op het water, dan hoor je dat echt wel duidelijk. Ja. En ze kunnen enorm zeuren, die kleintjes. En het zijn, is het net een kinderkres. echt. Het zijn net kleine baby'tjes. Heel ja? Ja, leuk. Ja. En piepen ze dan? Of ze wat? Pie, ja, ze piepen, maar het, het lijken wel een soort menselijke geluidjes. Ja? Ja. Ik heb ik gelezen in je boek dat ze zelfs boeren en winden. Lagen. Ja, dat doen ze ook, ja. Dat is heel normaal hier in deze woning. Je hoort ze soms, mm -hmm. maar je kan ze ook ruiken. Hè? Ja, je kan ze ook ruiken. Ik rook het net ook wel hoor. Dat is waar. Ja, ik rook. Dus af en toe dan komt er even zo'n vlaag. En er zijn mensen die kunnen dan ook dat plekje vinden waar dat bevergeil ligt. Maar dat is mij nog nooit gelukt. Bevergeil? Ja, dat is, zo heet dat. Castoreum of bevergeil. En wat is dat? Dat is een uh, stofje dat zit in zijn anaalklieren. En daar bakent hij zijn territorium mee af. En, hoe ruikt en dan dat weet je al. Ja, dat ruikt. Uh, het ruikt, zegt men, naar een uh, Liesel, een beetje een ziekenhuisluchtje. Het is ontzettend moeilijk te omschrijven. Maar als je het één keer hebt geroken en je, iemand zegt je: dit is bevergeil, dan vergeet je het niet meer. Dus het, het is heel apart. Ja. Maar dan zit je hier lekker in je kanootje alleen? Of, of, of? Ja, meestal alleen. Ja. In het begin vanaf de kant. Maar nu doe ik toch ook wel heel vaak vanuit de kano, omdat ik lekker relax zit. Het is ook veiliger, want ik ben wel een vrouw alleen die s'avonds ergens laat in het donker bij de waterkant zit, in de kano komen ze toch niet bij me. Als iemand kwaad wil, dan je zeg je ik Aju. Ben je wel eens lastiggevallen? Nou, er zijn wel eens situaties dat ik denk van... ik geloof dat ik maar weer weg ga. Ja? Ja. Uh, mannen die me daar alleen zien zitten en die opmerkingen maken of zo. Ja. En dan denk ik van, ik geloof dat ik uh, naar huis ga. Waar, waar houdt het op? Dat, wanneer uh, is het genoeg? Dat weet ik niet wanneer het genoeg is. Dat mm. uh, is voor mezelf ook een verrassing. Dat punt heb je nog niet bereikt? Nee, ik heb nog niet bereikt dat ik denk, van, nou, is het, nou ben ik er zat van. Of ik heb geen zin om te gaan. Nee. Het begint iedere keer weer te kriebelen. Moeten we al stil zijn? We hadden we al lang stil moeten zijn? Misschien dat hij ook wel gaat, ondanks dat hij ons hoort. Want hij is veilig in het water. Hè? Hij duikt er hieronder uit. En er, hij komt daar ergens boven. Ja. Want het begint nu al te schemen. Ja, hij zou kunnen komen. Ja. We worden uitgelachen. <truimert> Goede ogen hebben, zeg. Maar, ja. Als je die nog wil zien, hij komt steeds dichterbij. Ik denk wel dat er eentje wakker is ja? en dat hij daar bezig is een tak te halen. Ja, waarom denk je dat? Omdat ik daar uh, geluiden hoor die niet van een vogel zijn. Het zou zo mooi zijn in dat glinsterende ja, water. Ja, in de wind staat goed, dus uh, eigenlijk is nu alles perfect. Dat je er zo langzaam zo'n ja, uh, zo zwevenkop zo zwart... voorbij schuift, ja. of twee. Van links naar rechts. Ja, daar komt hij. Waar? Hij steekt daar net zo'n kop over water, net links van het maanlicht. Dan zwemt die door het maanlicht. Daar gaat hij. Ah, oh, dat gaat dan best snel? Ja, dan gaat hij daar richting die boom. Nou, en dan verdwijnt hij eigenlijk alweer op die plek waar het donker is. Even kijken, met verder kijken hoor, dan zie ik het nog. Ja, ja dat nou, was kort. Toch nog even, hè? Ja, als er een avond zonder is, dan baal ik wel, hoor. To You, van Lennon en McCartney, uitgevoerd door de gitarist Pedro Guasti. Al maanden leven er tienduizenden bij, hier, vlak naast het capitool Met werksters en darren, natuurlijk een koningin. En een paar weken geleden was het zover. En slingerden we, ja, ik zeg we, maar het was Kare van de Boogaard. Die slingerde hier met onze huisimker Pim Lemmers... 10 liter pure honing uit de kast. En nu is Janine weer. En eh, naar de kast gelopen en zei... Ja, zij tart het lot alweer. Want je bent niet in bijenpak, uh, Janine. Ik zou dat wel doen. Het is wel. In mijn vader contact is nu wel opgenomen dat ik uh, nu altijd beschermende kleding aandoe ja. bij welke activiteit ook. Maar ik heb het toch aangedurfd om niet mijn uh, imkerpakje aan te trekken. Want er is, nou, er is ook helemaal niks te beleven bij die kast, hier, Pim. Nee, toen jij net naar buiten liep, Janine. zei, het is koud. He, je jas even dicht. Nou, dat geldt voor die bijen ook. Beneden de 10 graden zit dus in de kast. en enkeling waagt zich naar buiten. Maar de rest zit allemaal binnen. En, ja. uh, en nou wil ik een vraag. Ik durf het maar niet, maar ik ga hem toch stellen. Ook al is hij misschien heel erg dom. Want slapen bijen eigenlijk? Nee. nee. Iedereen denkt in de winter ze rusten. Maar dat is absoluut niet het geval. Het gaat gewoon door. 24 uur per dag. En in de winter is het koud is hè, en wij een jas, sjaal, handschoen, muts op hebben... dan zitten die bijen in een tros tegen elkaar aan. En in die tros is het 28 graden en aan de ja. rand is het 8 graden. Bijen slapen niet. Nooit? Nee. Nee, die zijn 24 uur per dag in de weer. Dat is echt geweldig. En als we nu een tikje op die kast geven, hè, we zien geen activiteit... en dan geef je een tikje op de... Ik weet niet of jij gezoend via de koptelefoon hoort. Dan hoor je wat bruisen. Nou, ik, ik, ik hoor het niet, maar misschien... misschien... Misschien slapen deze wel, Pim. Nou, ik had gehoopt dat de microfoon in de kast die even mee zou werken. Maar wat zijn ze dan nu aan het doen? Want uh, je, je zegt, ze zitten met z'n allen dus op, op een kluitje, letterlijk... Nog die niet, honing nog is iets, oh, nog, nog niet. Maar niet, die nee. honing is is natuurlijk, die honing is er al uitgehaald. Want die is geslingerd in wel. Dus waarom gaan ze eigenlijk niet slapen? Ze hebben niks meer te doen nu. Um, is de temperatuur boven de 10 graden? Blijven de bijen actief. Gaan ze ook naar buiten. Ja? 8, 9 graden ook nog. En pas bij 4 graden, dan gaan ze zich in het tros vormen. Dus voorlopig is er gewoon nog wat te doen. Ze kunnen vliegen. Ja, er bloeit ze nou, de bloeit wat. Na, de winterhei bloeit straks. De bloeit van alles Dus ze nog. zijn wel weer honing aan het verzamelen? Nou ja, voor zichzelf een klein beetje consumeren. Verder ja. niet. Voor ons niet meer. Dan moeten we wachten tot 2013, het voorjaar. Oh, Oké. Okay. En... en de kast moet winterklaar worden gemaakt. Hè? Wat houdt dat in? Nou, dat we ze voeren. En gezien de tijd doen we dat uh, later straks. Ja. En, uh, want ze moeten eten. Ik heb de honing afgehaald, een ja. deel. En wij moeten natuurlijk eten. Dus je gaat ze voeren met suikerwater dan, neem ja, ik aan? met suikerwater. En dan uh, doen we ook nog een, een groetje tegen de faroameid. Oh, dat, ja, dat is natuurlijk ja. ook belangrijk. En dan, uh, ja, dan is dat de duimen. De duimen. En, uh, ja, nou moet ik de regie een beetje overnemen van je, Janine, Hoezo? Want Hoezo? Uh, nou, we hebben honing geslingerd. Ja. En half juli uh, hadden we een open dag. En toen hebben de luisteraars van Vroege Vogels, er waren een stuk of honderd, over jou gesproken. En wat het leuke zou zijn, dat jij het eerste potje honing zou aftappen van het Vroege bijvolk. Oké. Okay. Dat wist ik inderdaad niet, ja. Oké, okay. dan leg ik even mijn, zo mijn briefje Dit weg. Is de pot. Dat is het potje. Ja. En het leuke is, als ik de kraan zou openen. We overdraai... kijken nu naar een heel groot plastic vat met een rood deksel. Het is dus een wit vat, er zit een kraantje aan de voorkant. En jij bent nou met, met een doekje dat kraantje aan het open draaien. Ja. Ik heb een potje in ja. mijn hand en ik hou. Dan gaan we even op de knieën ja. op zondagochtend. Ja, heel zedelijk. En zo, dan... ik zit nu op mijn knieën voor een grote witte plastic emmer. Pim draait en dan een is dit dus het. en de honing gaat in de glazen pot. Ja, dit is een historisch moment. Ik mag niet mijn vinger er nu onderhouden om nee, te proeven. Nee, absoluut niet. Oh, zo, is, uh... okay. Het eerste potje wordt gevuld. Wow, niet te vol. 60.000 vlieguren in een potje oh. en dat in 5 seconden. En dan hebben we nog een verrassing, Janine. Ah. Ja, vertel me wat dit is. Ik neem het potje even van je over. <laughs> Ik krijg een etiketje in mijn handen gedrukt. Ik zie mijn eigen hoofd daarop en het hoofd van Menno daarnaast. En het is een etiket met de vroege vogels honing... Dit komt toch niet ergens ook te staan zo, hè? Op deze manier mag ik hopen. Nee, nou, dat wordt een collector's item. En ja. we gaan 25 potjes uh, gaan we veilen op Radio 1, voor het goede doel. Ja, wat dat, is het goede doel? Dat is uh, arbeidscentrum De Boei. Daar werken mensen met een verstandelijke beperking. En die hebben dus zich dit jaar enorm ingezet voor het maken van solitaire bijkastjes. Dus kasten voor solitaire bijen. En voor hommels. Oké, okay, ik neem aan dat alle informatie hierover op onze website komt te staan. Over het verloten van die potjes. Kom even, kom even. Ik, uh, ik ga proeven. Ik steek mijn vinger in het potje. Ja. De lekkerste honing die ik ooit geproefd heb, Pim. Ja, goed zo. Ik zal het doorgeven. Uh, ja, nou, dan hebben we... Um, uh, ja, ik zit, ik zit um, te, te kijken naar die goudgele honing. Ik vond zo prachtig hoe die uit, die uit die emmer stroomde. Heel dik en lobbig en... Nou, prachtig om te zien... Um, we gaan naar de... Wat gaan we doen, uh, jongens? Naar de ster. We gaan gewoon naar de ster. Wij gaan even aan de honing likken. Nou, tot zo, na half negen.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 Op Curaçao weigert het dimensionaire kabinet van premier Schotten... plaats te maken voor een interimregering. Schotten spreekt van een staatsgreep en wil op zijn post blijven... tot de verkiezingen van 19 oktober. Zijn kabinet verloor begin augustus een meerderheid... toen enkele parlementariërs uit Schottes coalitie hun steun introkken. De machthebbers in Birma zullen de wil van het volk respecteren... als oppositieleider Aung San Suu Kyi in 2015 wordt gekozen tot president. Wel zal het leger een belangrijke rol blijven spelen in Birma... Dat zei president Tijns Sein in een interview met de BBC. Sochi won in 1990 met haar partij de verkiezingen... maar de militaire junta plaatste haar toen onder huisarrest. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag wordt het een vrij zonnige en droge herfstdag. Vooral vanochtend zijn er weinig wolken. Vanmiddag trekken met name in de kustgebieden enkele wolkenvelden over. Het wordt ongeveer 17 graden en daarbij staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Op de Wadden wordt de wind vanmiddag krachtig, windkracht 6. Uit de wind en in de zon voelt het vandaag echter heerlijk aan. Vanaf morgen laat de hef zich van zijn wisselvallige kant zien. Morgen is er in het zuidoosten nog redelijk wat ruimte voor de zon. In de rest van het land wordt de bewolking steeds dikker. En vooral in het westen valt af en toe wat regen of motregen. Het wordt zo'n 16 graden op de wallen tot lokaal 19 in het zuiden. Na morgen bepalen buien voorlopig het weerbeeld. Er is weinig ruimte voor de zon en het wordt geleidelijk ook wat frisser.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 239 euro. Alles weten over onderhoudsvoordeel of welke modellen meedoen? Kijk op Volkswagen.nl. Uh, het is druk in het kapitaal. Allerlei gasten en nog wat extra gasten zijn neergestreken. Om mee te maken. Ze komen om, allemaal op de honing af. Op de honing af. En op Janine natuurlijk. Om te kijken of ze het, uh, of ze het redt, die eerste, <laughs> die eerste uitzending. Uh, maar wie hier ook is, is de columnist van Dienst. Die is al neergestreken in het kapitool. Ze wandelt dan ook regelmatig hier op Landgoed, Schaap en Burg. En wie het is? Het Rad der Columnisten Raad. Marjoleine de Vos. Lydia Rood. Lydia, Goedemorgen. Er schrijft er van boeken voor volwassenen en voor kinderen. Uh, deze maand is net je nieuw boek uitgekomen met de titel Dans Dans. Het is niet alleen een boek, maar het is ook een hele beweging, hè? Ja, het hoort bij een uh, beweging van kinderen die um, van van alles houden... maar vooral van dansen natuurlijk. Ja. En, um, en uh, hopelijk ook van lezen. Um, maar er hoort ook een game bij en um, een forum. Er is, er is een website van. Uh, be de beweging heet De Beweging. En... Um, nou ja, die kinderen kunnen dus ook met elkaar in contact komen... en het, en het dansen uitdragen, zal ik maar zeggen. En ze kunnen uh, uh, filmpjes maken van zichzelf en die op de website zetten. Een uh... Heel multimediaal concept ja. eigenlijk, met een boek er dus bij, Dans Dans. Precies. Nou, niet dansen tijdens het voorlezen van je column. Blijf lekker zitten. <laughs> ik doe mijn best. Ga je gang, Lydia Rood. Als ik de verkiezingscampagnes moest geloven, gaat bij ons alles over geld. Geld dat de banken voor ons verloren hebben. Geld naar Europa... Geld van Europa, geld voor snelwegen, geld voor rollators. Zwart geld, wit geld, grijs geld. Maar zo gek, nergens groen geld. Ik heb zelfs al in geen tijden een honderdje gezien. Groen beleid, heb ik me ooit laten wijsmaken, moet je groot zien. Een ecologische brug die vele grenzen overschrijdt, getijdencentrales in de delta, wuivende windmolenvelden in de Noordzee, zonnetorens in de Sahara, herbebossing van de Sahara. Herbebossing van Wibbo Okkels, herbevriezing van de Noordpool. Allemaal beginnend bij een kenniswedloop die de Duitsers al lang van ons hebben gewonnen... maar waar wij over blijven praten alsof er nog iets terecht kan komen van onze voorgenomen voorsprong. Tot de afgelopen verkiezingen dan, toen vervlogen zelfs de loze praatjes over groene sprongen vooruit. We zijn een klein land waar, het, waar we het liefst klein denken... en heel laag bij de grond voor het geval er een zijs overkomt of een rollator. Eigenlijk vinden we, doen we al genoeg voor het milieu. Toch? We halen immers het nietje uit de theezakjes. Een nietje dat zo dun is dat het binnen een dag verroest tot volstrekt onschadelijk ijzeroxide. Maar daar staan we, rustig twee, drie minuten peuteren voor het milieu. En we gooien groen spul in het chemisch toilet van de caravan, in plaats van blauw spul. En we besparen drie liter water per douchebeurt. De man! We zamelen plastic bakjes in om ze om te smelten tot nieuwe plastic bakjes dat we om te beginnen helemaal geen plastic bakjes zouden hoeven... als we het vlees gewoon in een papiertje zouden wikkelen... en de sperziebonen in een zak zouden mieteren, vergeten we voor het gemak. We zamelen ook plastic flesjes in om ze om te smelten tot nieuwe plastic flesjes... met water dat viezer smaakt dan het water uit de kraan. En dat vervoeren we dan in smerige vrachtwagens... die niet alleen genoeg fijnstof verspreiden voor een hele generatie Rotterdammers... maar die we ook nog schoon spuiten met drinkwater... Ik zou zeggen, laat die vrachtwagen dan in Spa staan... en spuit hem ter plekke schoon met water recht uit de bron. Maar ja, dan staan al die plastic flesjes-omsmelters maar weer op straat. En dan moeten zij straks nog voor hun kiloknallers naar de voedselbank. Eens per jaar gaan we vleesvrij uit eten. U heeft, hem toch wel in uw uh, in u heeft hem toch wel in uw agenda staan, de vegetarische restaurantweek? Begint morgen. Als u geluk hebt, wordt u zelfs in een hummer naar uw vleesvrije eetent gebracht. In een hummer? Jazeker, zo'n hummer blijkt heel goed te zijn voor het milieu. En vlees dus niet, hè, dat u dat niet door elkaar haalt. Op zaterdag rijden we met het hele gezin naar het milieupark. Gezellig. En zo leren de kinderen meteen dat je wat het milieu betreft niet klein genoeg kunt beginnen. Groen beleid moet je groot zien, heb ik me laten wijsmaken. Maar wat doen wij? Wij bouwen paddengoten. Paddengoten. Kan het lager bij de grond? Zelf zou ik eigenlijk niet eens willen wonen in een land waar de padden te stom zijn om naar links en naar rechts te kijken. Maar we leven nu eenmaal in een andere wereld. Eén waarin straks het paddengrote beleid in zijn geheel wordt uitgeruild tegen een nieuwe kerncentrale. Proost, iedere Kerel. Blackbird was dit uitgevoerd door de gitaristen Fred Benedetti en Peter Pupping. Deel mee in de wind van Grote Geert en de Jonge Held. Natuur en milieu, energiebedrijf Green Choice en de windcentrale nodigen iedereen uit... om een klein stukje van een van deze twee Groningse windmolens te kopen. Grote Geert en de Jonge Held. Fysiek eigenaar worden van een stukje molen met alle energie die eruit komt. Hoe werkt het? We zijn gaan kijken in een draaiende molen van de Windvogel langs de A9 bij Holendrecht. Het enige wat ik nu hoor is, dus de snelweg. Ja, we staan aan de voet van de molen, Denny Steenhorst. Eh, maar inderdaad, de A9 hoor je, de wieken hoor je niet. Terwijl hij staat toch redelijk te draaien? Hij staat redelijk te draaien. Het is een uh, vrij nieuwe molen, nog, al is die uit 2005. Volgens mij, als we binnen gaan kijken en vooral luisteren, dan is dat wel anders. Dan hoor je wel van alles. Dan hoor je van alles, maar als de deur dicht zit, hoor je al een stuk minder. En het zijn vooral de transformatoren die je wel hoort piepen. Hey, even een kijkje nemen. We gaan even een kijkje nemen. Wow. Wat je zegt, het is altijd een bucklawijn hier binnen. Ja, je hoort hier behoorlijk uh, uh, de transplantatoren en dergelijke. de stroom wordt hier omgezet. Die gaat dan het net op. Even op de paneeltjes kijken. Ja. Vijf meter per seconde wind. Ja, en het draait uh, ruim 200 kilowatt. En hij levert deze molen aan ongeveer 1200 huishoudens elektriciteit, gemiddeld per jaar. Als, als het hard waait, dan levert hij meer. Er staat te weinig wind, leeft niet meer. Maar gaan snel naar buiten. Ja. Kunnen we elkaar nog verstaan ook? Kijk, dat scheelt een hele slok. Weer de rust buiten. Harm Rijtsma van de Windcentrale en Ole van de Gaaf van Natuur en Milieu. Dit vinden jullie een mooi voorbeeld. Een molen die gedeeld wordt door meerdere eigenaren. Zoiets willen jullie ook in het noorden van het land. Ja, dat is voor Natuur en Milieu een grote bron van inspiratie. Wij zien duurzame energie als de energie van de toekomst. Wat is er Hollandser dan Nederlandse wind van windmolens? Het is herfst, het waait, dus wij hebben de smaak te pakken. En wij denken dat het cruciaal is dat mensen ook enthousiast worden over die molens in ons land. En dat ze daar hun eigen energie vandaan gaan halen. En daarom zijn wij blij met dit soort initiatieven. En daarom zijn wij ook zo blij met het initiatief van de windcentrale, Wat winddelen heet. En dat initiatief, dat betekent dat mensen eigenaar van die windmolen kunnen worden. En dat ze daarmee hun eigen groene stroom gaan produceren. Ja, mensen kunnen letterlijk eigenaar worden? Ja, mensen kunnen letterlijk eigenaar worden door één of meerdere winddelen te kopen. Eh, en om daarmee hun eigen stroom te gaan produceren. Mensen worden eigenaar. Eh, vervolgens betalen ze ook nog wel onderhoudskosten, want die zijn natuurlijk ook aan de molen. En eh, daarnaast de stroom gratis, die wordt bij de mensen thuis afgeleverd. En die wordt verrekend op een energienota. Ja. Dus stel dat je een normaal verbruik hebt in Nederland van 3500 kWh... Dan kan je met zeven winddelen volledig je eigen stroom gaan opwekken. Ja, Olof zegt het al, mensen moeten enthousiast worden over windenergie. Want ja, er wordt ook toch wel nog wat nodig gemopperd over die molens op het land. Ja, nou dat klopt. Er is ook wel wat kritiek op windmolens. Maar wij denken dat dat met name heeft te maken dat eigenlijk alle voordelen van windenergie nooit terechtkomen bij de particulieren of bij de mensen die dat zelf zien. Maar die komen terecht bij de energiebedrijven of bij de banken. En wij willen dat juist gaan omdraaien door alle voordelen van windenergie bij particulieren terecht te laten komen. Waardoor wij denken dat mensen anders tegen windenergie gaan aankijken. Dus nu kunnen mensen langs een windmolen rijden en denken van ja, waar, waar, wat heb ik eigenlijk aan dat ding? En ik lees in de krant uh, dat die alleen maar subsidie kost en dat uh, de boeren miljonair ervan worden. Uh, maar op het moment dat mensen zelf geld mee gaan verdienen, zullen mensen heel anders tegen windenergie gaan aankijken. Ja, want dat, dat beeld van uh, windmolens draaien op subsidie, dat uh, hebben we toch echt wel achter ons, hoop ik, hè? Ja, dat is onzin. Uh, deze molens die hebben helemaal geen subsidie nodig. Uh, ze hebben vooral draagvlak en enthousiasme van mensen nodig. En wij denken dus, als mensen zien dat het hun eigen molen is... en uh, hoe harder het waait, hoe lager hun energierekening wordt... denken wij dat dat enthousiasme wel gaat groeien. Kost een stukje molen? Een stukje molen is 351 euro. En uh, na een jaar of zes ontstaan er ook onderhoudskosten. En die zijn 25 euro uh, per winddeel. Maar die twee molens, die staan al wel? Ja, dat klopt. Die staan uh, in delstal zuid Die zijn vier jaar oud. Uh, en die kopen wij nu van een projectontwikkelaar. En die gaan nog minimaal 16 jaar mee. Maar ja, plat gezegd, dan komt er dus geen spatje groene energie bij door de, deze actie. Nou, dat, zou in, dat, zou, dat klopt inderdaad op deze manier gezegd. Maar eh, het is wel zo dat wij op deze manier draagvlak creëren voor windenergie. En wij willen zelf een stukje molen, dus waar mag ik hem neerzetten? Ja, dat, dat is absoluut uh, waar wij uh, denken dat het naartoe gaat. Beatles klassieker. Dit was The Fool on the Hill. En het was gespeeld door de Royal Philharmonic Orchestra. Ja, en dat u nu allemaal van die Beatles-nummers uh, hoort... dat uh, is niet omdat Beatles kevers uh, zijn en wij een natuurprogramma... maar omdat uh, Beatles 50 jaar geleden aanstaande vrijdag, ik, 5 oktober... hun, uh, hun, 50ste, nee, hun eerste single uh, uitbrachten. 50 jaar terug. Het is een jubileum, ja. Uh, nog een kleine week kunt u stemmen op de vieze 50... Volgende week maken we in Vroege volgens bekend... wie de grootste smeerpoets van Nederland is. Onder de 50 genomineerden zijn industriebaronnen... en politici, lobbyisten, wetenschappers en bankiers. En allemaal mensen die Nederland nog veel duurzamer zouden kunnen maken... als ze dat zouden willen. Hoe is dus tussenstand nu in die vieze 50? U hoort jurylid Peerderijk. Nou, op nummer 3 staat Dick Penschop van Shell. Uh, nummer 2, Melanie Schultz van Hagen... Vooral bekend om haar verkeersplannen. En op nummer 1 nog steeds Henk Bleker, staatssecretaris uh, demissionair staatssecretaris uh, Natuur. Ja, logisch dat hij daar staat, maar goed, het is toch een vertrekkend uh, staatssecretaris. Dus nou ja, ik kan me voorstellen dat we ook op mensen gaan stemmen die de komende jaren nog veel kunnen bepalen. En dat zijn ook heel veel mensen die we misschien niet zo goed bij naam kennen. Mensen die in het bedrijfsleven zitten, die aan de top staan van organisaties. Die wel degelijk uh, een duurzaam signaal kunnen afgeven, die kunnen veranderen. Noem eens een paar voorbeelden. Nou, een aardig voorbeeld vind ik zelf. Bijvoorbeeld Pennings. Een grote man bij Monsanto. Een bedrijf wat heel bekend is, vooral van zijn genetische modificatie. en zijn invloed eigenlijk in de, in de landbouw. Die zou natuurlijk grote stappen kunnen zetten. Van Roundup, hè? Ja, Roundup zijn ze berucht om natuurlijk. Nou ja, als zo'n bedrijf, wat wereldwijd zo ongelooflijk groot is, een kleine stap zet. dan verandert er meteen heel veel. En een ander voorbeeld, ja, de energiebedrijven, bijvoorbeeld Peter Therium van RWE. berucht om hun kolen- en kerncentrales. Ook daar geldt, uh, zo'n energiebedrijf heeft heel veel invloed, heel veel macht, heel veel geld. Dus uh, ja, het zijn dit soort grote bedrijven die op zoveel geld zitten, aan zoveel knoppen kunnen draaien, dat zij daadwerkelijk uh, stappen kunnen zetten. Dan nou heet het wel de vieze 50. Maar het heeft met name ook een, een, een positieve boodschap. Hè, van het kan gewoon veel beter, veel duurzamer. Ja, waarop, kijk, met deze lijst willen we deze mensen een beetje prikkelen en onder druk zetten om, om uh, tot verandering te komen. Uh, zij kunnen voor grote veranderingen zorgen. Uh, zij hebben heel veel invloed. Zij zitten op de plek dat er echt veel kan veranderen als ze andere keuzes maken. Uh, door hun investeringsbeleid, uh, door wat ze doen met hun bedrijven. Dus eigenlijk is de, de Vize 50 een oproep aan deze mensen om nou, daadwerkelijk voor uh, verandering te kiezen. Tot wanneer kunnen we nog stemmen? Nou, nog een week, tot 7 oktober. Uh, ga naar de website StemMassaal. Je kunt uh, per persoon vijf stemmen uitbrengen. Dus kijk goed naar de lijst en uh, kies je favoriete top vijf. Vieser50.nl 50nl Welkom in tuinreservaten.nl de eerste echte, originele, exclusieve tuinmetamorfose... die we binnen dit uh, hele project gedaan hebben, het tuinreservaat, is nu klaar. De stenen tuin van Frans en Yvonne Gielissen uit Dedemsvaart... is omgetoverd tot een bloemenparadijs... met een vijver en een composthoop en takkerillen. Ruim een jaar geleden melden Frans en Yvonne zich bij Vroege Vogels... omdat ze van hun versteende achtertuin een tuinreservaat wilden maken... Tuinontwerpster Mike van Lommel bood aan om het tweetal erbij te helpen. Nou, dat Met succes, want de wildere begroeide tuin wordt nu bewoond... door vlinders, kikkers, libellen, vleermuizen en de merel heeft er al genesteld. Het is vast en zeker allemaal te zien op tuinreservaten.nl. Carla van Lingen is samen met Mike van Lommel in Devenswaard... om het resultaat te bewonderen. Jeetje. Ja, goedemorgen. Wat vind je ervan? Ongelooflijk. Nou, dat is, is leuk, hè? Want precies een jaar geleden kwamen hier voor het eerst Carla ja. en ik. En uh, nou, Frans en Yvonne waren druk bezig met zand scheppen en die stenen een beetje aan de kant leggen. Want meer was er gewoon niet. En uh, nou, ze hebben heel hard gewerkt. en moet je kijken. Het is één grote groene wolk met bloemen erin. Ja. Fantastisch. Wanneer begon het eigenlijk zo? Want we zitten nu in uh, september. Was het in het voorjaar al meteen dat je dacht. Dit maar, ziet er mooi uit? Ik vond het er wel, wel aardig uitzien vergeleken bij wat het was, natuurlijk. Alleen ik weet dat Mike nog een keer zei tegen ons: uh, er zit, Ik zie nog te veel zwarte grond, want we hadden foto's gestuurd. Dus wij hebben nog plantjes erbij gekocht en Frans heeft gezaaid. En ja, ik dacht dat het misschien wel twee jaar voor het echt een beetje dicht is. Maar nu is het dus gewoon helemaal vol. Het is een explosie, ja. hè? En de vijver? Heb je kikkers al? Of padden? Nou, we hadden... hadden uh, uh, Salamannetjes zijn er zelf ingekomen. We hadden kikkervisjes gekregen, maar die heb ik niet meer teruggezien. Dus die komen volgend jaar voorzien. Laten we dat hopen, hè? want het zouden ja. we wel heel erg leuk vinden. Maar wel heel wennen. veel insecten. Uh, hommeltjes, vlindertjes, uh, zweefvliegjes. En uh, muisjes. Er liep gisteren een muisje hier rond, dus dat uh, vinden we ook heel erg leuk. Maar het staat echt hoog. Het staat, het staat anderhalve meter, sommige planten wel. Ja, dit is veel, veel van het eenjarige zaaigoed. Mooie goudbloemen bijvoorbeeld staan hier te pronken. En korenbloemen. Er zitten ook heel veel vlinders op. Maar je ziet ook de watermunt, bloeit uitbundig. En de, de Helenium, de hemelsleutel, ja. er zitten ook heel veel bijen en vlinders op. Het is echt, echt ook is in echt dit een seizoen. Het tuin, een tuinparadijsje bloeit. geworden. Ja. Ja. Ja. Hebben jullie ook vogels gehad? Uh, ja, heel veel musjes komen hier. En we hebben, uh, uh, een merelnestje zit waarschijnlijk zo uh, bovenop de schutting in de klimop. Maar dan gaat, gaan ze denk ik aan de andere kant bij de buurvrouw erin. Want wij hebben ze hier niet zo vaak gezien. Zijn er nou nog wensen die je hebt voor je tuin? Nou, ja, ik moet zeggen dat ik het zelf nou een beetje rommelig begin te vinden. Maar ja, daar moet ik ook aan wennen waarschijnlijk. Maar uh, nee, ik, ik ben eigenlijk wel tevreden daarmee. Maar daar zou je ook nog het een en ander aan kunnen doen, hè Mark? Uh, dat kan, maar dan moet je wel mee uitkijken. Want we zeggen ook altijd, van uh, veel bloemstengels moet je eigenlijk in de winter mooi laten staan. Want uh, dat is ten eerste een heel prachtig gezicht als je daar mooie ijskristallen of sneeuw op hebt. Maar er zijn ook heel veel insecten die daar uh, nog in kunnen schuilen. En de vogeltjes, die zoeken daar nog zaad. Dus de meeste bloemstengels die nog mooi overeind staan, die moet je eigenlijk uh, zoveel mogelijk pas in het voorjaar eraf halen. Oh. Maar ja, er zijn nog bloemen die er nog aankomen. Hè? De aster staat in knop, die is ja. nog helemaal niet eens uh, nog, begonnen. Ja. Ja. Laten we en, er even uh, doorheen ja. lopen, want ja. het is nu echt een tuin waar je met een pad doorheen ja. kunt lopen. Hier rechts ja. heb je de bostuin. Salomontzegel staat er zelfs. Ja, een ja. uh, en, uh, springzaad, dat is er vanzelf gekomen. En dan de inheemse soort, hè? niet die reuzenbalsemin die we wel kennen. Maar, ah, dat is die gele, hè? Ja, staat prachtig. Ja, en we hebben dus ja. wat, uh, wat takken neer, want er was een boom uh, omgewaaid hier in de buurt. En daar hebben we allemaal takken van uh, mogen hebben. En die heeft Frans dus hier ertussen gelegd, zodat er ook uh, voor de muisjes wat plek is. En het staat mm. ook leuk, vind ik. En dit is het hoekje wat jullie gepland ja. hebben voor je dus insector. De... He? Je hebt alles al klaar liggen om te we beginnen. hebben pannetjes, uh, heeft Frans ergens geronseld. En die uh, de, gebruiken. Ja, die ga je stapelen hier met hout. En ja, uh, met hout ertussen en uh, ja, wat riet en wat, Ja, zoals ze dat een beetje doen... Zo, uh, voor de salamandertjes en voor de insecten, vlindertjes. En ik zie daar het bochtje hangen, tuinreservaten. Ja, daar zijn we heel trots op. Ja, ja dat is echt een heel verschil. Hè? Dat kan je gewoon niet voorstellen dat het zo uh, leeg geweest is. Ja, en het kan, ja. hè? dat vind ik zo leuk om te zien. Dat er ook een kleinere tuin in de wijk gewoon een hele groene oase is ja. geworden. Ja, complimenten. Voor nee. jullie de complimenten dat het geworden is wat het was... en dat jullie dit aan hebben gedurfd. En Mike, hele groot top steen. hoor. Ja, nou, graag gedaan. Nou. Ja. Je krijgt iets heel leuks daarvoor. En dat is het boek Diervriendelijk Tuinieren. Oh, wat geweldig. Richt je tuin in Mooi. met respect voor de natuur. Oké, okay, nou, die kan ik goed gebruiken, hoor. Dank je wel. Volgens mij weet je al heel veel. Je kan heel veel weten, maar iedereen heeft toch altijd... bepaalde belangstelling voor bepaalde zaken. En ik ben een echt plantenmens. Dus al die diertjes, daar weet ik de algemene wel van... Maar uh, om nou het verschil tussen een heidelibel en een platbuik en een oeverlibel... daar ben ik allemaal net een beetje mee begonnen. Maar dan helpt zo'n boek toch om net eventjes de, de, de soorten die je dan niet al uh, kent... om die nog te leren kennen. Hè? Dus uh, ook voor de specialisten zijn er nog specialismes uh, waar je wat van uh, kan leren. Ja. Uh, de, de gemetamorfoseerde tuin is te zien op tuinreservaten.nl. Hebben we nog heel even tijd om nog reclame te maken voor onze uh, honingveiling? Ja, u kunt bieden. Heb jij al geboden, Menno? Ga, ga je bieden op een potje? Ja, ik heb er alleen. Ik ga op, ja, nee, maar ik ga bieden op een potje. We, we, we, gewoon, we beginnen met 25 euro. Heel goed. Is dat wat? Boter bij de vis, ja. Oké. Okay. Het is heerlijke honing. Het is een lindenhoning met een mintachtige smaak, hoorde ik net van uh, Pim. Daar kun je die lindenhoning aan herkennen. Een beetje een mintachtige smaak. En het gaat naar goed doel.